Daarmee lijkt het plan van staatssecretaris Van der Burg van Asiel niet te gaan lukken. Hij zei eerder dat het COA vanaf volgend jaar de crisisopvang op zich zal nemen. Maar dit betekent dat de noodopvang door gemeenten na 1 januari nog steeds nodig zal zijn. De nieuwe Britse minister van Financiën Jeremy Hunt heeft in een interview kritiek geleverd op zijn voorganger, quasi Quarteng, die gisteren werd ontslagen. Volgens Hunt heeft hij twee fouten gemaakt. Het was verkeerd om het hoogste belastingtarief voor veelverdieners te schrappen. En het was fout om de nieuwe begrotingsplannen niet door een onafhankelijke instantie te laten doorrekenen, zei Hunt tegen de BBC. Kwarteng werd gisteren door premier Truss aan de kant gezet in een poging om de crisis rond haar economische plannen de kop in te drukken. In Turkije zijn reddingswerkers bezig bij de kolenmijn... waar gisteravond een explosie was. Die kostte tot nu toe aan zeker 40 mensen het leven. Een aantal gewonden is naar ziekenhuizen gebracht... en een onbekend aantal mensen zit nog vast. De explosie was in een staatsmijn in het noorden van Turkije. Op het moment van de ontploffing waren er ruim 100 mensen in de mijn. Een groep Nederlanders dreigt geen gebruik te kunnen maken... van het prijsplafond op energie...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 Gonna make the town real Just like home Let's color the streets like our own Let's make this place real like it was the lewis line change the hustle to the view where we kissed for the first time turn the city into dublin yeah wherever we may be it's alright cause tonight we're gonna paint the town with just us. like home it's gonna live the streets like our home it's En we zijn uh, met dit vrolijke muziekje bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio in de Tolweg. Dus als je een keer zin hebt, kom dan gezellig langs en kom kijken en praat misschien even mee. Uh, we gaan weer naar Hans Botman, want die is waarschijnlijk verplaatst naar het Rode Kruisgebouw. Hans? Uh, nee, nog niet. Nog niet? Nee, nee. Ik sta nog steeds even in het LDC. Ik ga zo naar het Rode Kruisgebouw. Maar uh, ja, ik sta hier nog even met wat kunstenaars. Eerst, uh, is, is, het, is het eigenlijk al open, Hans? Nou, om 11 uur is het dus open gegaan. Oké. Okay bezoeker is al uh, gestimuleerd, Dus er uh, komen er nog veel meer straks, denk ik. Dan hopen we tenminste. Maar dat uh, denk ik wel. Goed. En uh, ja, ik sta hier even met Edwin Keur. Uh, hij is fotograaf. Uh, exposeert hier met, even kijken, ik denk negen... 9... Nee, elf. Elf foto's. Elf foto's. foto's, ja. En uh, ja, de zee en het strand is jouw grote inspiratie, hè? Ja, zeker. Zeker. Ik loop uh, dagelijks op het strand met de hond. En... Uh... Ik combineer dat met mijn camerawerk, ja, zeg maar. Ja. En of het licht goed is? En, en, en, en, ja. Nee. ja, weet je, iedere dag is het anders. En op het ene moment uh, heb je hele mooie wolken, dan heb je een mooie zonsondergang. En uh, uh, ook in het donker loop ik op het strand en dan uh, heb je weer wat ja, nou, anders. Ja, want dus uh, hier ook gewoon. Uh het is eigenlijk uit het donker, heel of tegen zonsondergang? Ja, heel veel tegenlicht. En uh, ja, we hebben het natuurlijk altijd uh, s'avonds, als ik uh, het strand op ga, te maken met zonsondergang. Ja, uiteraard. En dan heb je ja. veel tegenlicht en ja. dat... Uh, nou, dat zie je veel terug. Dat is mooi, hè. Van ja. deze elf uh, foto's, wat, wat is jouw... Ik twee... Oh, ik heb niet echt een... Uh... Nee, dat is niet flink. Uh, nee. Nee? Oh. nee, ik heb, ik heb wel... Uh, ik heb twee thema's gekozen, zeg maar. Mm -hmm. En de thema's zijn dan de, de skyline van zandvoort Ja. En uh, uh, watersport. Uh -huh. ja, ja, ja, ja. En van de watersporters heb ik dan bijvoorbeeld... Uh, uh, nou ja, een, een supper die uit zee loopt. Ja, ja, ja. Of ja. Dat Maran, waar uh, allemaal jongens bij staan. Ja. Uh, en van de uh, skyline, uh, ja, daar zie je natuurlijk eigenlijk altijd de watertoren. Ja. Loop je dan de zee in? Of heb je een bootje of iets? Dus nee, de... nee, ik heb uh, uh, laarzen aan. <laughs> oh, je hebt laarzen aan? Ja. En, dan, uh... hebt bijna al... en een waadpak. Uh, nee, dat nou, een soort waadpak. Ja, dat doet me enkels. Of tot, tot, tot mijn knieën Nee, zeg maar. maar je moet wel een beetje zee. Je die, moet een op, beetje op, de zee in om die, uh, om die uh, reflectie skyline te krijgen, uh, ja. ja dus, uh, nee, het zijn prachtige foto's. Ik uh, hoop dat je er veel succes mee hebt. Hans, ja. Ik, ik begreep dat het formaat van de foto's nogal uit de hand gelopen was. Ja, het was. formaat inderdaad kunnen we nog even over hebben. Uh, en heeft ze iets groter gemaakt dan normaal. <laughs> ja, ik, ik heb uh, foto's ge Normaal gesproken, ik, ik heb wel eens wat foto's die op de boulevard gebruikt worden. Ja. In Expositie. Ja. Zoals laatst ook van de werkgemaat. Ja, ja, ja. um, wat ik daar zelf persoonlijk altijd uh, jammer aan vind, dus de foto's die ik maak, zijn eigenlijk altijd in landschap. Dus ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, uh, de, de abris en de, de posters, die zijn altijd in portret mm -hmm. En omdat ik veel landschappen maak, uh, uh, mis je dan een deel van de foto, omdat ja, je hem tuurlijk. af moet knippen. Ja, ja. En daarom heb ik ze nu eigenlijk gekanteld allemaal. Dus het, is, uh, het formaat wat ik heb gekozen hier is 1,20 bij 80. Ook omdat ik dat uh, uh, makkelijk kon plaatsen zeg maar, op de ramen. Dus ik heb ja, hier op de ramen in de, in de hal van het uh, LDC heb ik nou, opgehangen. Het zijn in ieder geval uh, prachtige foto's. Ik, ik hoop dat een hoop mensen ervan gaan uh, genieten dit weekend. Dat hoop ik ook. Want uh, ja, zullen we morgen dus ook? Uh, morgen is nog steeds uh, ja. uh, de kunstroute. Uh, doen we even even, uh. Ik loop heel even door naar uh, Hans van Pelt. Hans van Pelt oh. is, uh, nou ja, uh, al... Uh, Ouder dan, dat nou, mag ik <laughs> bijna niet zeggen, hoor. ja. Maar uh, die uh, uh, expositie hier ook met tekeningen. Nou, hoe lang maak jij al tekeningen? Nou, ja, kijk, ik ben wel niet zo sterk. Ik denk, weet je wat, ga tekenen, handje. Ja. ja. In een tekening kan je alles vertellen in een paar beelden. Dus is ja. een gemak van het tekenen. Ah, nou, dat doe je elke week nog in de zon de ja, krant. Dat is natuurlijk week. heel knap. Ja. Uh, hoe lang doe je dat al voor de krant? Dus dit krantje is dus, dus, dus opgericht in 2005. Ja. Het krantje. Daarvoor werd ik voor het Zands ja. En heel daarvoor had je de Zandvoorten. De, de oké. Okay. Okay. In de jaren negentig ben ik er op. Ja, ja, oké. Okay. En zelfs in dus vroege jaren heb ik de stichting gekocht aan Vrij Nederland. En oh, dat is natuurlijk wel met Ah, dat is mooi. Ik ook op de kamer van Rieders Ferdinandersen. Dus, uh, oh, van uh, de overheid. Dat was een grote man. Ja, een grote en, man, hè. Ja. Ik ja. heb ja. ook nog tekeningen gekocht. Wat leuk. Ja. Ah. En verkoop jij ook nog werk? Nou, weinig. Weinig, weinig. Nou ja. Het Want, mag uh, het, niet ja, het, het, zijn, het zijn meestal uh, onderwerpen uit Zandvoort, ja. hè? Maar oh, ja. uh, ook daarbuiten doe je nou, ook een Nou, niet. dit is gewoon uh, ja. de buiten. Ja, ja we, nou, we kijken even, dat is een beetje lastig voor de radio. Ja, maar goed, we zien hier inderdaad uh, ook tekeningen die uh, niet te weinig met Zandvoort uh, hebben te maken. In is het ook, ook leuk als ja. officier dat het piket. Je komt zo dus, uh, de zaal oplopen, hè? Oh ja, ja, ja. ja, dus, ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja, ja, mooi. Ja, ja, ja. Nee, maar uh, heel, mooi, heel mooi werk. Uh, uh, nou, hoe hangen er hier? Een stuk of uh, 30, ja, 40 de... tekeningen? Ik hoop zo'n iets in de 30. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik uh, hoop dat je nog heel lang tegen iemand maakt. Dank je wel. Dank en, uh, bedankt, voor, bedankt voor het gesprek. Gaat zeker. En uh, succes. Oké. Okay. Ja, we gaan zo afsluiten, denk ik. hè want, uh, Ja, we gaan, uh, we, gaan, we gaan zo naar, we gaan naar, Sinterklaas, uh, we gaan naar Sinterklaas praten. Sinterklaas. En, jij, en jij moet op de fiets. Daarom, Ik uh, stap op de fiets. Nou, het is een elektrische fiets, dus ik ben er zo. En ik spreek rustig straks. Hoor. Is goed. Oké, okay, Hans, tot straks. Dank je wel. Oké, okay, hoor En we gaan gelijk uh, door naar ons volgende onderwerp. En die zit al een tijdje tegenover mij. Dat is Nelly Lemmers. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, het is een jaarlijks uh, ritueel, de Sinterklaasactie. Ja. Um, dat... ...is buiten jullie andere werk om, hè, of werk... ...het is, uh, het is Stichting de, Lachende, ja. de Stichting de Lachende Kerk... ...en die bestaat uit heel veel heel vrijwilligers. Um, specifiek Sinterklaasactie. Ja. Wat ga je doen en, en hoe gaat het werken? Oké, okay, nou het is inderdaad Speelgoed 5 voor de Lachende Kikker. Um, wij hebben uh, voor Sinterklaas uh, heel veel nieuw speelgoed... ...voor kinderen die een zandvoortpas hebben... Uh, Kijk, we hebben ook een tweede hand. Is, is dat een voorwaarde? Die pas? Ja, met wel voor verjaardagen en Sinterklaas, omdat we daar allemaal nieuwe cadeautjes verkopen. Okay. We hebben natuurlijk de, onze uitgifte op de nieuwe locatie. Daar zullen we het zo direct nog wel over hebben, denk ik. Dat is voor iedereen die het nodig heeft. Die mag daar komen om uh, speelgoed te halen en nou, heel graag brengen. Maar Sinterklaas hebben we inderdaad een voorwaarde aangezet, aangezet omdat... Uh, nou, het is best een grote groep en we, ze krijgen echt een goed gevulde zak met, met uh, vier, vijf cadeautjes: snoepgoed, inpakpapier, noem maar op. Uh, maar maar even, dus, even, ja. even terug, hè? <coughs> Sorry. Uh, je moet, de voorwaarde is een Zandvoortpas. Ja. Uh, wat zijn daar de voorwaarden van? Weet je dat? Uh, nou, dat weet ik niet precies. Um, dat wordt helemaal goed gescreend. Je kan. Is dat wel. Dat is een pas voor uh, mensen met, de, met een krappe beurs, laat ik het zo stellen. Ja, ja, ja, eigenlijk is het dat. Je kan zeg maar via een, een Stichting, een Sociaal wijkteam of uh, sociale zaken van de gemeente of scholen of artsen. Je kan, iedereen kan daar naartoe. Uh, om uh, nou ja, voor gesprek. En, uh, want het is natuurlijk niet alleen wat ze bij ons kunnen krijgen. Maar je kan ook ouderen zijn bij de zandvoortpas. die krijgen bijvoorbeeld die, uh, dat geld voor uh, um, hoe heet dat gas, weet je, dat, dat eenmalig bedrag. Uh, dat zijn dat, je kan daar heel veel dingen mee. Okay, dus het is maar Wij staan nu officieel uh, zeg maar op hun website sinds een jaar. Dat ze dus bij ons. Uh, uh, met de Zandsverpas ook voor Sinterklaas alle cadeautjes kunnen okay, krijgen. Dus, dus als je zo'n pas hebt, kan je, je aanmelden voor de Sinterklaasactie? actie. Precies. Oh. En ja, dus we hebben gewoon een. Uh, een uh, via onze website kun je dus hebben uitgifte uh, intypen. En dan krijg je gewoon een formulier waar, wat je kunt invullen. En dan. Uh, hebben wij op 7 november hebben wij die uitgifte. Dan doen we altijd bij de scouting. Dan hebben we echt twee lokalen vol met nieuwe cadeautjes staan. En de ouders die worden zeg maar... Dus de scouting achter de manege is dat, hè? Ja precies. Dat, hoe heet die straat? Dus stel maar eens ja. uh, Willy Borders oh, ja, ja, ja. ja, Willy Borders En dan uh, nodigen wij deze gezinnen uit de ouders dan uit. En dan doen we met een tijdslot Zodat we niet iedereen tegelijk krijgen. En dan mogen ze gewoon shoppen. En uh, dat, nou ja, dat is heel leuk. Dat is dankbaar werk. En mensen zijn er heel blij mee. De Sinterklaasactie gaat echt over uh, nieuwe spullen, zeg je? Ja. Uh, doe je dan een fundraising? Heb je uh, donateurs? Nou, we kregen altijd heel veel donaties. Uh, zeg maar met de makrele uh, rokerij kregen we met de bridge club. De ruilwinkel, daar krijgen we nog sowieso een donatie van. Maar door de corona, na nou, een aantal jaren, werd er natuurlijk helemaal niks georganiseerd. Dus... Wij droogden een ja, beetje op. Ja, ja, ja. En uh, we hebben vorig jaar eenmalig hebben een uh, subsidie van de gemeente gehad. Omdat we gewoon, ja, we, we moesten wat doen. En mm. uh, daar zijn we heel blij mee. Nu uh, is het wel weer dat we proberen zo, zo ons overweer kenbaar te maken. En uh, nou ja, weet je, dat is gewoon uh, uh, heel fijn dat er nu weer dingen, geld binnenkomt. Want we, we, we leven echt van donaties. En hoeveel... Uh... Hoe, hoe schat je dat in? Hoeveel mensen gaan er ongeveer een aanvraag in doen? Hoe, voor hoeveel uh, kinderen? Laat ik het zo zeggen? Nou, ik zou zeggen, vorig jaar hadden we 144 kinderen. Dus nou, dan moet je dus 44 uh, maal zoveel kopen. 144, uh, 144, 144. 144, 144 keer. Dan dus heb een aardig, aardige donatie nodig. Ja, ja. ja. zeker ja. als je een dus nieuwe, nieuwe uh, ja. cadeaus wil Ja, gaan en het zijn nou ja, best wel grote cadeaus. Want ik bedoel. Het is uh, meer dan een tientje in ieder geval. Ja, dat, okay. ja, ik bedoel, dat is gewoon, ja, onze kinderen kregen ook. Je uh, kunt niet een Sinterklaas zak vullen met twee cadeautjes van een tientje. En moet zeggen, we krijgen ook wel een nieuw speelgoed. Dat mm -hmm. wordt ook meegenomen. Mm -hmm. Dat is ook wel fijn. Uh, door het jaar heen met mensen speelgoed brengen. Er zit altijd wel wat nieuws bij. Van oh joh, ik heb nog wat nieuws. En dat bewaren we altijd voor ja. ja. Als mensen dit horen, hè, of als mensen die uh, zeggen van nou. Ik, uh, ik, ik wil daar wel aan, aan doneren. Hoe doe je dat? Oh, ja. Uh, ik naar de website gaan. Ja, <laughs> natuurlijk. Ik, dat ben ik vergeten. Onze uh, rekeningnummer. Maar misschien dat uh, hiernaast... Denk het niet. Ja, er in er, in geval, wordt, er al, wordt flink gekeken. Ja, zie. Als je naar onze website... Dus Google maar nou gewoon... Speelgoed Vijfers Antwoord in. Dan kom je vanzelf op onze website. Daar staat alles in. Over verjaardag. Over Sinterklaas. Over tweedehands speelgoed. Maar ook inderdaad uh, voor de naast. Dat moet ik inderdaad zeggen. Er zijn mensen die in de maand december... gewoon. Een uh, uh, zeg maar, gewoon een paar tientjes overmaken voor de speelvijver. Ja, weet je, dat is gewoon heel fijn dat we uh, dat krijgen. En er wordt altijd bij de katholieke kerk en de hervormde kerk een, een soort schoenendoos uh, of een schoen neergezet. Daar wordt in gedoneerd voor ons. Uh, de Oranjas school die helpt ons elk jaar. En. Uh, ja weet je moet natuurlijk niemand vergeten, want er zijn zoveel mensen die ons helpen. Ook vrijwilligers die ons helpen met de winkel en met alle andere dingen. ja Het is eigenlijk nou, al, al heel veel. Want uh, net als je zegt, je, je hebt al zoveel uh, ingangen in landvoort. In ja, ja. En ook privé mensen die dat willen doen. Ja. Dus eigenlijk is dat te veel om te noemen, anders moet je ja, een A4'tje ja, A4 maken met alle namen ja, erop. Ja, en ik wil niemand vergeten, want het <laughs> nee, is nee, echt ook ondernemers in Zandvoort. Dus dat is allemaal heel fijn dat die uh, ons helpen en... Uh, ja, weet je, ik zeg, elke euro is welkom en elke helpende hand is ook welkom. En uh, ja, daar doen we het voor. En nou, elk, nee. elke, ik heb hier toevallig het rekeningnummer van de Stichting De Lachende uh, Kikker. Speelgoedvijver De Lachende Kikker. Dus mensen die uh, eventueel zouden willen doneren, die kunnen nu een pen pakken. Want het begint natuurlijk altijd met NL 48 Rabo 0159762944. Dus daar kan je eventueel je donatie nou, nog aan fijn, kwijt. Ja. Uh, maar hoor je ook handjes zeggen? Ja, nou ja, dat is inderdaad. Uh, wij hebben sinds... Uh, nou in januari is er al een unit geplaatst bij Spanelanden. Dat is in, in Zandvoort Noord, Camellionstraat nummer 20. En daar zijn wij de bij hele... De remise gewoon. Ja, bij de remise. ja. ja dat... Volgens mond heet dat nog steeds. Remise. remise. ja, maar het is ja, remise Spanelanden. We zetten het ook altijd allebei neer, want de ene groep weet wel dat het Spanelanden is waar het is en de ander zegt remise. Daar hebben we meteen, als je het grote hek in komt... links om de hoek staat nu een unit. Het heeft nu nog een hele uh, donkerrode en donkerblauwe kleur... maar dan gaan we groen maken met een mooie kikker erop. Daar hebben we, ja, het is eigenlijk een winkel... alleen het is gratis, dus niet, je hoeft niemand wat te kopen. Dat, daar hebben we dus nu ons tweedehands speelgoed uitgestald... wat we voorheen altijd met auto's vol naar het pluspunt gingen... of naar de bibliotheek. Uh, of de blauwe tram. En nou ja, dan hadden we een dag of een ochtend, en dan konden ja. de mensen het daar halen. Nu hebben we elke maandagmiddag van half één tot half drie, zijn we daar open. En iedereen die vindt dat hij het nodig heeft, of die het gewoon kan gebruiken, mag bij ons. Uh, speelgoed komen halen. Dat is niet alleen ouders voor hun kinderen, maar wij vinden ook. Wij, ik krijg regelmatig een berichtje van hun opa en oma die bellen van, ja, ik heb kleinkinderen, pas ook op en ik heb eigenlijk helemaal geen speelgoed, om, geen geld om speelgoed te kopen. Kun je wat voor mij betekenen? Ja, natuurlijk. Dat kan. Dat kan weet je, en, uh, en het is heel fijn uh, dat ze het komen halen en wij zijn ook heel blij als ze we het weer terugbrengen. Want, ja, een, soort, een soort leenbureau precies want uh, heel veel speelgoed dan nou, kijken we naar Lego of Playmobil of, of Barbie die kunnen gewoon wel drie levens mee dus wij zeggen altijd van joh is het schoon en heel breng het alsjeblieft terug dan kunnen kunnen we er weer andere kinderen een plezier mee doen die uh, unit hè ja uh, jullie zijn al een paar keer verhuisd ja uh, uiteindelijk kom je in die unit terecht denk je dat je daar heel lang mag blijven ja is dat, heb je dat met de gemeente afgemaakt? Ja, ja we, de gemeente heeft ons... We hebben heel veel plekken gezien. Uh, want we moesten natuurlijk uit de oude marie maar dat was alleen maar opslag. En, nou, daar, uh, stond, daar stond er nog wat... Daar uh, stond, we <laughs> hebben inderdaad nu ook een externe opslag... waar okay. wij t, uh, sowieso het nieuwe speelgoed hebben gestald. Want ja, dat konden we daar echt niet kwijt. Maar, um, nou ja, weet je... Wij waren helemaal niet lastig... maar we hadden wel zoiets van... We moeten een plek hebben dat we niet trappen hoeven te lopen. We mochten bijvoorbeeld naar de brandweerkazerne. Ja, dat weet je zelf, die ijzeren trappen, dat is niet te doen met al dat speelgoed dat wij heen en weer sjouwen. En uiteindelijk zijn we daar terechtgekomen. Maar we zijn onderdeel van de circulaire hotspot. Uh, uh, nou, ja, de meeste mensen weten inmiddels wel een beetje wat het ja, is. We geleden... hebben het over die. Vier uh, dag geleden hebben we het over de plastic recycler gehad. Oh ja, leuk. is die... uh, geluk. Ja. ja. En dat is ook de bedoeling dat we wat samengewerken. Nu zijn wij wel de enige vrijwilligersorganisatie. De andere is allemaal zeg maar uh, mensen die Stakelijk er echt bloed. werken. Ja, precies. Maar bijvoorbeeld, wij hebben uh, in twee weken tijd al twee kinderen heel blij kunnen maken met een fiets. Want er zit een uh, uh, Ecosol. Uh, hoe heet die nou? E Ecosol Juttersclub en. Ik ben even de naam kwijt, maar oh, dat stond net hier. Maar in ieder geval, daar is er in ieder geval waar je uh, mensen fietsen kunnen laten repareren. En uh, zij krijgen ook van handhaving fietsen die ze op kunnen knappen. En we hadden twee hele mooie twee kinderfietsen. En ik had een aanvraag voor een gezin met twee meisjes. Nou, weet je, dat is echt als je die kinderen van oor tot oor ziet lachen en die, die ja. ouders blij. Weet je, dat is gewoon heel fijn dat we ook een heel nou, een fijne samenwerking met elkaar hebben. Om, uh... Ja, je, je kan dus wat betekenen voor elkaar. En dat is zeker in zo'n. Uh... Zo het zijn drie bedrijfjes nu. Ja. Ik noem jullie even een bedrijf ja. En die gaan natuurlijk rond om elkaar heen. Dat ja. is wel ja. Goed. Uh, we hebben de Sinterklaasactie besproken. We hebben de nieuwe uh, locatie. locatie besproken. Dus eigenlijk zijn we rond. Ja. Uh, mensen die willen doneren. Kijk even op de website van de stichting. Uh, Speelgoed 5, de lachende kikker. En daar kan je uh, alles vinden en doen. Ja. Nelly? En even, mochten er mensen zijn die op maandagmiddag. Uh, twee uurtjes uh, graag even in onze winkel willen staan, uh, weet je, met hoeveel? Want we willen namelijk ook nog vrijdagmorgen open gaan, maar we hebben gewoon mensen nodig. Ja, dus het hoeft niet elke week, maar het kan ook dat we genoeg mensen hebben dat we één keer in de maand allemaal doen. Meld dus, erbij. Uh, uh, uh, even kijken. Info@speelgoedvijver.nl. Ah, daar staat ook. Staat op de ook op de website. Kijk, dus mocht ja? je een paar uurtjes over hebben, dan ben je welkom bij ja. de stichting om. Uh, Misschien vrijdagmorgen wat te gaan doen. Of, of maandagmiddag. Oké, okay, Nelly, bedankt. Ja, graag gedaan. We jullie spreken bedankt. elkaar. Fijne dag. Dankjewel. Ik uh, neem aan dat uh, Hans nu bij het Rode Kruisgebouw is aangekomen, Hans. Ja, het uh, Rode Kruisgebouw uh, sta ik... Uh, nou, ik heb op uh, het boekje nagekeken, maar daar heb je ja, we ook wel wat, uh, wat keuze in kunstenaars. Ja, inderdaad. Nou, het is voornamelijk uh, beeldend uh, kunstenaars. Ik wou bijna zeggen het voormalige Rode Kruisgebouw, maar ik hoor net dat het Rode Kruis hier nog steeds zit zo. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, en, en vroeger was het natuurlijk een stemlokaal, is het ook niet meer. Hè? Or, uh, en, en, en vroeger zat er nog een school in, hè? Was het de Josina van de Wende School of niet? Ik weet, een, ik weet de naam niet, maar ik weet wel dat een heel veel ja. mensen gebruik hebben gemaakt. Uh... Dat volgens mij ook. Nou, dat is dus aan Nicolas Beeslaan van dat is wel bekend. Ja. Natuurlijk. Ik sta hier met uh, Marlene Scherfs. Uh, ik wil niet zeggen de bekendste, maar toch een van de bekendste kunstenaars in Zandvoort. Dat dus, denk ik, toch? Ja, denk ik ook. Ja, omdat je er heel, om, waarschijnlijk omdat je al heel lang bezig bent al. Ik ben er heel lang bezig. 89. 89. en altijd met uh, beelden met beelden ja en, en, en dat is altijd uh, uh, welk materiaal de, ja, de, de het is brons zo, zo. Bron, ja. Hè? Ja. Vraag, vraag even of uh, Marlene iets dichter bij de microfoon komt uiteindelijk overgaan in beelden in chips ja en dan worden vervolgens in brons gegoten ja ja en ja mijn hele eigen manier natuurlijk ja uiteraard Dat zijn hele specifieke toch wel ja want uh, er staan ook veel beelden in stand voor zelf heel van jou ja super veel Stuk of vier. Ja, er ja wel twee in de openbare ruimte, één openbare ruimte aan. En één diep verborgen in een tuin aan de kostloren Oké, okay. ja. En je hebt uh, weinig last meer van uh, uh, vernielingen, omdat het is ook geweest. Hè? Ja, nou ja, de, uh, net twee weken geleden is er uh, een beeld gebroken waarvoor oh. probleem. Mee. Maar goed, dat is niet voor deze uitzending. Nee, nee. het is in ieder geval wel voorlopig gerepareerd. Oké, okay. dat het binnenkort is echt goed gerepareerd. Ja. Ja, dus jij bent al vanaf 1993, zei je, bezig? Nee. In 1990. 1990 ja, ongeveer. De eerste exercitie was 1989, geloof ik. Op een gegeven moment ik, uh, kreeg ik een dochter. Die Aha. Toen een baantjes zoeken. Toen ben ik uiteindelijk een, uh, ja, zo 1999 in 1999 begonnen. Ja. Uh, ja. Nu we dan wel, nu we dan niet. Dat moet een beetje de financiën. Ja, begrijp ik. Want bronzen, zijn, ja, ik werk met bronzen, dat is wel heel duur materiaal. Ja. Maar ja, ik neem aan dat je af en toe wat verkoopt, ook of niet? Ik heb er wat verkocht, ja. dat ja, <lacht> lijkt ja, we, ja. Doen we voor de, voor de, voor de, voor de, voor de Nee, dat, uh, dat gaan we niet doen, voor de nee. kappen met een korte naam. Nee, maar uh, ja, er staan hier ongeveer, hoeveel beelden staan hier nu? Nee, ja, mij staan er, uh, wij 6, 7, 8, 9, 10, 10. beelden. Ja, dat beelden zijn beelden in, uh, in, in aanbouw. En het zijn het werk van uh, leerlingen natuurlijk. Ja, ja. Ja. Speksteen, dat was. Dat is fijn. Uh -huh. uh, ja. Want jij, jij geeft ook les zeg maar. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Loopt dat goed? Ja, dat loopt goed. Het zijn hele leuke lessen met heel veel leuke mensen. Ja, ja. ja. Het is leuk. Het allemaal vast dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Ja. En ze zijn allemaal gemotiveerd, waarschijnlijk. heel belangrijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Precies ook daar. Ja. Nee, daar gaat ja, het. Dat zijn heel mooie dingen. Dat zijn allebei eerste beelden. Ja. Ja, we en, zien en, het niet op de radio, maar het zijn hele mooie beeldjes, moet ik zeggen. Ja. Dus, uh, daar ben ik ook heel trots op. En hoeveel leerlingen heb je dan ongeveer? Uh, ja, dat varieert per jaar. Okay. dat corona is wel ja, wel. Ja, ja, tuurlijk, ja. ja. ging les ook niet door. En, mm -hmm. Ja, ja. Nou, ik zou zeggen, mensen, kom naar het Rode Kruisgebouw. Want die beelden zijn inderdaad prachtig, hoor. Ik bedoel... Er is ook nog meer te zien, hè, in het, uh, in het er Rode Kruisgebouw. Ja, want ik loop even naar uh, Melanie Kramer. Uh, dat is ook een, een 3D neon art design music happenings... Artiest. Uh, artiesten. Dus er, uh, ja, het staat daar allemaal in het boekje, hè. Ik je allemaal uh, succes? Ja, ik loop er even heen. Het is even een klein stukje lopen, Ben. Het is, uh, ja, nachter. ik zie ook... Uh, vrouwtje hey? vrouwtje Tettero is ook in het ja, uh, Rode is Kruisje gebouwd. Ja, ook maar niet. Maar uh, ik loop even naar uh, Melanie Kramer. Is die hier? Melanie, ben jij Ja, ik ben, ik ben live, live voor de radio. Mag ik even naar binnen? En dan gaan we even binnen binnenstaan. Oh, zij doet dus in, in 3D art. Dat klopt, hè. Ja, en met, met neonlicht zelfs. Met neonverf en met ja. blacklight eronder, zodat de neonverf eigenlijk wel een beetje gaat wordt. Heel de apart, de erg kleurrijk. Maar ja? Jullie kunnen dat niet zien, maar nee. jij wel, dan kan jij... Ja. Oh, nou, ik krijg een... een, een Privévoorstelling. Ja, oh, ik krijg, een, ik krijg nu een bril op, ik moet mijn eigen bril afzetten. Maar, maar misschien uh, kan ik beter over je verleden. Ik weet ja? niet of wat oh. Ja, nee, dat gaat wel, dat oh, gaat wel. Tot. Nee, ik kan het, uh, ja, het is dus 3D, dus, nee, dat weet je wel. Als je naar de film gaat, heb je dat ook. En, dan, uh, en wat zie je nu, Hans, met je andere nou, beelden op? Ik zie uh, uh, eigenlijk een beetje dubbel. <laughs> <laughs> uh, gaat een beetje draaien. Dus... Ja, nee, het is al heel apart, moet ik zeggen. Even kijken hoe mijn andere beelden erbij opzetten. Nou, dat zit met twee buren, dat gaat toch niet, dat gaat toch niet. Hoe lang ben jij al bezig met deze kunst? Nou, nog helemaal niet lang. Dat is in 2020, het is ja. eind 2019. En ben je daarmee de enige in Nederland, of niet? Nou, dat denk ik niet. Dat weet je niet uh, in... Uh... Is, is er iets... Uh, Hans, het achtergrondgeluid, kan dat een beetje uit? Ja, ja het achtergrondgeluid, uh, we gaan wel een stukje verderop uh, oh, ja. staan. <laughs> <Nee>. oh. <laughs> het is wel vrolijk, maar... Ja, het is absoluut vrolijk. Nee, het is heel mooi. Maar uh, nee, als je hier binnenkomt, ja, het lijkt wel een... een uh, ja, hoe noem je dat? Een uh, a, a, a, a, a discotheek uit de jaren 70. Maar... Oh, echt waar? Ja, ja, ja. Ik ja, ja. Ja, ja. Ja, was het nee, wel, bekleiding. maar toen was het niet... Ja. Uh, ja. Ja, jij komt uit Zandvoort, Mellon, nee, of niet? Uh, Nee, niet officieel, maar ik woon daar nu inmiddels 15 jaar. Oh, 15 jaar. Nou ja, dat is wel behoorlijk uh, tijd. Ik vond me wel heel nou, erg. Je word nog wel wel echt nee, nog meteen, maar... wordt dan geen echte zandkotse nog keer. Nee, dat, <laughs> je, dat <laughs> wordt je volgens mij niet. Nee, dat je Dat blijft je, een, een eeuwige discussie. Ja, dat blijft een eeuwige discussie wanneer je echt Zandvoort bent. Maar, uh, uh, je maakt je werk hier ook? Uh, nee, niet hier helaas. Ik maak mijn werk in mijn woonkamer. Oh, je woonkamer zelf. Maar het is heel fijn dat ja want dit is een permanente uh, toestand Nee, niet nee nee nee alleen uh, nu alleen nu oké okay. ja ja ja maar, maar, maar als mensen jouw werk willen zien waar, waar kunnen ze dan heen uh, op mijn melk. melkkaar ja, ja. kunnen ze me vinden en ook op Instagram melkkaar ja, oh, oké okay. en dan kunnen ja, ze afspraak maken om uh, iets te uh, als ze iets op commissie willen kan dat en ja ja ja staande werk willen kan dat oké okay. Nou, ik vind het heel interessant, uh, Melanie. Ik ga de bril weer afdoen, want dan krijg ik krijg ja. een beetje hoofdpijn van. Hans, we gaan weer uh, verder, ja. want we moeten zo naar ja. uh, Kenny. Ja, en... ja, dankjewel, dankjewel. Oké. Okay. En gaan... uh, nou, goed jongens, ik zie jullie straks uh, of ik spreek jullie straks. Ik ga nu naar uh, de brontekers en dan uh, kom ik later bij jullie ik terug. Komt helemaal goed. We Soms gaan uh, luisteren naar uh, Rabbit Heart, Florence en de Machine. muziek uit de voorraad van Jelme Koper. Het is nogal wisselend, Jelma, deze keer uh, klassiek. Ja, ik, en, uh, ik moet ook zeggen dat het een beetje van alle kanten op gaat. Maar, <laughs> uh, ja, dat gaat het in Zandvoort ook. Dus. Nou, dat gaat in Zandvoort ook. En waar het in Zandvoort ook over gaat, is uh, de vragen die het CDA gesteld heeft aan het college. En we gaan praten met uh, Kenny Bol. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Um, ik heb de vragen nog eens opgezocht en ik ga ze ook even voorlezen, zodat we uh, weten waar het over gaat.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 Ja. Um, als, als dat onderzoek of de vragen die, jij, uh, die jullie stellen uh, antwoorden gaan geven, uh, gaan jullie dan als CDA voorstellen doen? Nee, dat zou heel goed kunnen. Uh, afgelopen dinsdag tijdens, tijdens de commissievergadering uh, uh, uh, heeft wethouder Blijs wel al uh, uh, nou ja, aangegeven uh, naar opties te kijken voor een, uh, voor een eventueel noodfonds.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 Op welke termijn verwacht jij antwoord? Um, nou, ik, ik, ik, ik denk volgende week. Um, ik, ik begreep dat het wel ergens in de lijn zit. Um, dus nee, ik hoop volgende week. Oké, okay, en uh, als dat dan is, dan ga je daar in, in de raad iets mee doen. Ja, ja uiteraard. Oké, okay, nou dan wachten we dat in spanning af. En uh, kom uh, rustig een keer langs om te vertellen wat uh, jullie voorstellen zijn. Want wij zijn zeer benieuwd wat het CDA gaat doen. Nou, dat uh, lijkt me een hele goeie. Oké. Okay. Ik hier langs. <laughs> ja, kom lekker langs. Kenny, bedankt voor de uitleg. Helemaal goed. Ben, hartstikke uh, bedankt. Fijne uitzending nog. En een prettig weekend. Helemaal goed. Dag. We gaan door met Heavy Water van Sonsmieu. Ja, dat is natuurlijk Sonsmieu, hè? De Frans. afspraak. Ah. <laughs>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 Ja, en Hans uh, Botman, uh, onze uh, razende redacteur en reporter, is uh, op de fiets gestapt. En, is, als het goed is, is hij nu bij de oude Brandwickerscene. Hans? Ja, dat klopt, ja. Dat klopt, ja, Ben. Want uh, ja, met gevaar voor eigen leven. <laughs> ja, je, je sprint over... Uh, op op zo'n elektrische fiets met 25 kilometer. Ja, dat is uh, levensgevaarlijk gewoon. Ja, maar ja, ik is... heb er allemaal voor over, Ben. Dat weet je wel. Ja, het is maar goed dat niet niet heb moeten wachten bij de spoorbomen. Nee, inderdaad. Nee, want anders hadden we nog een uh, probleem gehad. Nee, maar goed... De oude die staat vol met allerlei verschillende kunstenaars, heb ik gezien. Billy Ippenburg, Walter Sans, ja. Ja. noem ze maar op. Ja, en ik sta nu met Walter hier, het is niet zo heel groot. En beneden, moet ik eerlijk bekennen, zal ik nog een brandweerwagen staan. Maar het ja. is eigenlijk nog een uitdruk ook he, van de brandweer. toch? Nou, uh, de... Dit is Walter Sans trouwens geregeld wordt die uitdrukking inderdaad. Ja. Moet ja, nog even... Eh, gaan oefenen? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nee, we denken dat het helemaal weg was hier, maar dat, is nog nee, steeds, dat uh, nog wordt nog steeds gebruikt. gebruikt hè? Ik wil nog even, uh, uh, voordat we beginnen met uh, Walter om daarover te praten, nog even iets leuks vertellen. Over de, een uh, tekening van Giel Braat, die uh, exposeert in het atelier van Koos Snel op de Achterom. Uh, hij heeft namelijk een tekening gemaakt, misschien weet jij dat ook wel, dat uh, uh, van de, dat oude gebouw wat er staat, die oude schuur aan de achterhoofd. Ja? Nou, dat, dat stond eigenlijk op een nominatie om gesloopt te worden. Toen heeft uh, Giel Braat een prachtige mooie tekening voor gemaakt. En uh, ik hoorde, ik weet niet of het waar is, misschien weet jij het uh, wel, dat, dat die aangekocht is door het Sander Museum, die nee, tekening. Nee, uh, die, dat, nee, sorry. Maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit, maar uh, je kunt ook ja, daar, ja, daar is kijken. Heel mooi. Uh, bij CoSnel op de achtergrond 2. Uh, wil, ik, wil ik nog even zeggen dat er vanmiddag nog een uh, zangproeverij is bij Jan-Peter Versteeg aan de Vinkenstraat. Dat is vanaf, vandaag vanaf 2 uur. Dus als je een beetje een stem hebt, dat heb jij volgens mij ook wel, Ben. Ik ben niet zeker, maar <lacht> kun, je, kun je daar terecht bij, Jan-Peter. En die geeft uh, uh, wat les in koorzang en uh, et cetera. Goed, we gaan praten dus met uh, Walter Sons. Ik zie hier uh, enorm veel uh, foto's hangen. Het is uh, heel mooi werk, Walter. Jij bent al heel lang bezig hè, met je foto's. Dankjewel. Uh, ja. nee, ik ben inderdaad al 25 jaar bezig. 25 jaar ja, al. Zeker? Dus het is een jubileumjaar, voor je? Nou, het, ik wil zeggen, dat heb ik twee jaar geleden al gevierd uh, in de Galerie Bloemendaal. Uh -huh. Dus uh, eigenlijk ben ik 27 jaar bezig. Maar ik ben inderdaad echt lang bezig. Ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, we kennen Walter als... Uh, ex-medewerker uh, uh, ook van bij ZFM. Ja. Uh, hij is nu, uh, zeg maar, woordvoerder uh, voor de gemeente, gemeente Zandvoort. Uh, wat is er zo speciaal aan jouw foto's? Nou ja, weet je ook over dat woordvoerderschap? Ik, ik ben ook woordvoerder geweest van de Commissaris van de Koningin in Utrecht. En gelijktijdig heb ik toen de Academie Amsterdam gedaan. Oh. Ik ben inderdaad in die tijd al begonnen met fotografie en ik ben echt analoog opgevoed. Ja, ja. Dat betekent dat ik echt gewoon op, op uh, filmwerk, op Polaroid werk ik ben echt gek op die oude technieken. Ja, ja. Echt die technieken uit het begin van tijd van de, van de fotografie. Aha. En dan maak ik bijvoorbeeld gondrukken, blauwdrukken, cyanotypen, dat soort dingen die maak ik dan. Ja, want er werden vroeger natuurlijk ook hele goede camera's gemaakt, hè? Ja, er werden natuurlijk hele goede camera's gemaakt, maar echt in die, in die begintijd, het is eigenlijk heel erg simpel. Je hebt een, twee of drie zouten die je bij elkaar gooit en een emulsie wordt dan lichtgevoelig ja, en die smeer je dan op water uh, waterpapier, of weet dat, aquarelpapier. Uh -huh. Ja, en dan, dan kun je daar gewoon een negatief op afdrukken ja. en een contactdruk maken. Ja, ik, ik zat vroeger op de uh, op de school in Halem, moesten wij ook de foto's maken in En halen. moesten ja. we zelf ook ontwikkelen. Ja, ja. Dat vond ik wel heel spannend. Ja, ja die ja, <laughs> druk ook nog steeds. En dat is inderdaad spannend, want je hebt gewoon uh, je, je gaat terug naar je atelier en ja, dan is het maar afwachten wat op dat rol is te staan. Ja, ja, dat geworden is, wat en het grappige is, je gaat dus gewoon met je telefoon of met je digitale camera, eigenlijk als net als vroeger de Polaroid. Eerst even kijken van of het licht dan nog goed is en, dat, en dan ga je je rondjes gebruiken. Ja, ja, geweldig. Ja, mooi. Ja. Ja, je moet ook geen fout maken, want anders is het nee, allemaal helemaal Nee, ook, Ik heb het klopt en dan uh, wordt het of korrelig, of het is weg of het is helemaal verpest. Ja ja. ja, ja, ja. Maar dat maakt het ook goed. Nee, tuurlijk, uiteraard. Uh, jij werkt hier nog niet zo lang hein, in de oude brandweerkazerne. Nee, ik zit hier sinds 1 januari. Ik zat uh, ik had eerst een atelier in Heemstede. Daar zitten nu statushouders in. En uh, ik, ik kon hier het, de keuken van de brandweerkazerne... Daar kon ik in. En dat was groot genoeg. Dat is voor een portrettireurtje wat ik heb, is dat groot genoeg. En ik ja, ik heb lekker twee wastafels, dus daar kan ik lekker mijn Ja, ja Dat ja, is ja. ideaal. <laughs> Helemaal top. Geen, uh, geen uh, giftige stof, hè? In de uh, riool, toch? Stel die al zijn gewoon zouten waar ik Ja Nee, werk. dat <laughs> Ja, oké. Okay. wel ja. ja, vroegen we het allemaal giftige stof. Ja, top, maar, maar ook dat wordt steeds beter hoor. Er worden ja? ontwikkelaars nu gemaakt die gewoon uh, als dat zou echt wat putje kunnen. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, net dat wordt wel echt ontwikkeld. Ja, ja. ik zag uh, Polaroid foto's ja. die je ook met bladgoud hebt gewerkt. Uh, Klopt, ik uh, als je een Polaroid heeft maakt, dan, uh, dan komt die achterkant ik op los. Ja. En die vervang je dan door bladgoud. Dus inderdaad dan heb je zo'n, ja, ik noem ze de Golden Girls. Het zijn portretten op bladgoud. Uh, ja, ik, ja. Vind, ik vind ze heel erg mooi. Ja. Klein, maar heel fijn. Ja. En uh, ja. ja ik zou zeggen, mensen komen hier naar de oude bron en komen dat zelf bekijken natuurlijk. Nou ja, en kom ook voor de andere kunstenaars. Ja, hier dus uur met pijpen. vijf. Hè. Uh, ja. Willy uh, Ippenburg is nog op zoek naar haar sleutels. Want die... oh. Ja, dus je... oh, Willy? Ja, ja. Okay. Uh, maar die maakt echt prachtige schilderijen. Die zijn er ook te dus zien. Hier... Oh, die heeft hier nog een ruimte. Die no ja, nog niet open. Op het... Oh ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, en nou, en ja. achter jou staat al het werk van Jansen. Ja, Jansen is er helaas niet, maar ook schitterend werk. Kom je dan nog wel even ja. Voor? ja, ja, ja, nog wel even dus en, en we hebben natuurlijk uh, Henk Kist hier, John Bergmans, dus we met vijf allerlei kunstenaars. Hoe vind je het initiatief zo van uh, Sandvoort Art Kunstroute? Ja, ik vind het super. Het is ja. heel erg leuk. Het lijkt natuurlijk een beetje op de kunstlijn zoals die ook in Haaren HM ja, is. Ja, klopt. En we hebben hier vroeger zo'n kunstkracht gehad. Ja, uh... ja, maar het is leuk. En uh, ik heb, we hebben in het voorjaar hier in de brandweerkazerne ook open atelier gehad mm -hmm. En mensen vinden het gewoon leuk om in die ateliers te kijken. Ja, dat is wel wel. En, en ja. gewoon ook kunstenaars te ontmoeten. En, ja. een prima initiatief. En helemaal als je dan zo'n route hebt. Ja, er was net ook iemand die zei, nou ik ga hier een fotografie vind ik leuk, ik ga zo nog even in het oude Raadhuis kijken bij de fotografie. Dus ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ja. ja, ja. Nee, dat is uh, perfect natuurlijk. Ja, oude Raadhuis, dat uh, staat in het programmaboekje verkeerd aangekondigd. Hè? Dat staat soms museum pop. Uh, ja, staat gelukkig wel in de krant uh, ja, dacht ik. Ja. Dus maar inderdaad de plattegrond van het uh, boekje, daar uh, wordt het oude raadhuis... Uh, ja, dus het uh, pop-up museum, het uh, museum, dan moet je eigenlijk naar het oude raadhuis. Ja, het? Dat is het, uh, de ingang zit aan de inderdaad. Ja, de hoek. en ja. Daar, uh, dat wordt gesloten trouwens, hè? De, de pop-up museum, het ja, ja, ja, ja, gemeentehuis. Het ja, medegedeeld in de, in de Ja, in de commissievergadering, ja. Ja. ja. Dat is wel jammer natuurlijk. Jammer. Maar het heeft ook te maken met het aantal uh, vrijwilligers. Ja, dat dat het ik begrijp dat, inderdaad is, uh, ja. dat het museum zelf wel stoppen. Misschien dat inderdaad weinig kunnen. Ja. Ja. Oh, ik dacht dat uh, de wethouders teruggingen naar die kamertjes. Uh, gaan de wethouders terug naar die kamertjespraak, Ben? <laughs> ja, nou, volgens mij ik. hebben die hele mooie kamer erover in. Nog even ja. over je werk. Uh, ga jij nog goede technieken proberen binnenkort? Of uh, ga jij nu door op je ingeslagen werk? Nee, ik ga weer door. En wat ik nu weer door, dat heb ik een tijd geleden ook echt wel gedaan. Dat doe ik nu minder. Dat is uh, pinholefotografie. Dus echt, uh, dat zijn camera's. Ja. Uh, een soort camera obscura met een klein gaatje mm -hmm. op de lens. Oh. En als je daar bijvoorbeeld mee op het strand staat, heb ik de eerste testen gedaan, dan wordt die zee die wordt gewoon helemaal glad. Omdat je echt sluitertijden van om twee, drie minuten hebt. Ja, ziet, ja, ja, ja. Heel erg mooi. heel hard. Dat is een hele oude techniek ook en uh, ik heb soms een pinhole camera op de kop geklikt en uh, dan ga ik met de slag. Ja, word je erg geïnspireerd door uh, de zee, strand, uh, ja, het het. wolken, ja, noem maar op, ja, dus, die, ja. die kunstenaars kijk naar vroeger naar Rijsdal en alles. Het is ja. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat, dat, blijft, dat blijft natuurlijk altijd interessant. Hè? Ik bedoel, ja, ja. het is elke dag anders. Je had, je had Edwin al in de uitzending, hoor ja. ik. En ja. Ja, elke, elke dag is anders. Ja, dat is, dat is, mooi. ja behalve wanneer het mistig is. En, ook dan kun je een hele mooie foto's maken. Hans? We gaan zo een beetje afsluiten. Maar ik heb ja, een het boekje uh, hierbij. Over Giel Braat. Ja. En daar staat in dat uh, na een maand was het werk af. En niet veel ja, later werd bekend dat de toestemming om de schuur te slopen was geweigerd. Ja, klopt. Ja. Dat is dus niet uh, gesloopt, maar uh, hij moest worden gerepareerd. Uh, zeg maar, uh, nou, hij moet gerestaureerd uh, ja. worden. Gerestaureerd. En, uh, nou, dat, maar dat, dat werk is dus aangekocht, schijnt het, door uh, Son Maar dat horen we later wel meer over. Uh, nou, ik zou zeggen iedereen uh, ja, uh, uh, nog een keer oproepen om uh, te komen. Het is van tussen 11, uh, nou dat is het al geweest, en 5 uur sluitend. Uh, morgen. Uh, morgen hebben we nog een dag. Dus uh, nou, ik hoop hmm. dat jij uh, ook wat werk verkoopt. Dat is, dat is ook wel interessant. Is niet, het is echt, nee, ik, met nou die polaroadjes, probeer ik niet eens. Het zijn echt unicaten. En het is vooral laten zien waar je mee bezig bent. Ja, ja. ja en uh, nou, het is ook leuk om gewoon te spreken hè, met de mensen die de het allemaal maken. Ja. En de reacties die je krijgt. Nou, ik ga afsluiten Ben. Ja. Uh, ik vond het wel uh, leuk om te doen. en. Uh... Uh, nou ja, dit soort uh, rechtstreeks uh, live slagen uit het dorp, ja, daar moeten we gewoon meer doen. Die, met uh, die gaan we erin houden, zeker met dit soort evenement is het altijd hartstikke leuk ja, om te vind doen. Ja, ik vind ik het ook, maar uh, daar gaan we werken Dat Gaan we doen. zeggen uh, prettig weekend, oké. Okay. Ja, Hans, hartstikke bedankt en een prettig zo, weekend. Tot en, ziens. Uh, ja, tot ziens. Ja, nee, dit was uh, goedemorgen antwoord vanuit de studio in uh, de Tol, op de tolweg. De techniek is gedaan door Jelme Koper. De jingles en de wisselende muziekjes waren ook van Jelme Koper. Redactie Hans Botman en ook de live verslagen Hans Botman. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens u een prettig weekend.